The Academy of George Martin in the Strawberry Fields. <lacht> en toen heb ik een instrument geïntroduceerd bij de Beatles. Uit Nederland, een Hollands product. Dat vonden ze fantastisch. Wauw, dat kenden ze niet. Het ja. is een uh, klaversymbol uit Delft, dames en heren. Laat 14e eeuw, echt zo... 1628, zo echt heel laat 14e eeuw. De, de poten zijn van de hubo. En hier speelde ik op, samen met de Beatles, met John Lennon... en zo, van die Hollandse liedjes van... Uh... I'm fixing a hole where the rain gets in. Ik denk over een jongetje dat met zijn duim probeert een dijk dicht te houden... He.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 En met Mierlo erbij is een Sniff en Snuifje, <treeks> waar staat de drank, Daisy? <treeks> Die hoge snelheidslijn bijvoorbeeld hè? Die is er lang op. Yes! Maar je doet dat honderden jaren, dit is een oude verpakking, dames en heren.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 Inhoud van dit. Kom, dan. Door Al die spellingsvernieuwingen zijn we nu eindelijk op het niveau van zwiepertje aangeland. hè? dum, <lacht> kopje, koffie. <lacht> nee, maar hier speelde ik op, op, dit instrument met samen met John Lennon, waar ik nog steeds contact mee heb. Via internet gaat het probleemloos... Ik e-mail wel eens naar John, hoe het met zijn vrouw gaat zo van... Joko, Joko! <lacht> Sex, drugs en klassieke muziek. Nog een heel klein voorbeeldje. Beto. Fantastische conferentie van Hans Lieberg. En ik vind die man toch geweldig hoor. Ik heb hem een paar keer ook live gezien. En ja, ik bewonder die man. Echt. Niet te geloven. Ik wou dat ik de helft daarvan had. Om zo een programma in elkaar te zetten. Dat lijkt me zo leuk. Goed, Hans Lieberg dus. En uh, seks, drugs en klassieke muziek. Zoals het heette. En daarna Kovacs. Of Kovacs, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik neem aan een beetje op zijn uh, Oost-Europese en uh, Nederlandse zangeres is het wel. En uh, die heeft een prachtige plaat gemaakt. En die heet My Love. Goed, nou, eens even kijken wat we verder gaan doen. Nou, we gaan het plaatje draaien. Lijkt me helemaal uh, niet onverstandig, gewoon. Dat ja, is Reeds. Dit is Cliff Richard. Met een uh, fantastische remake van de nummer Johnny Be Good. Come on, Cliff. Ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Zie uh. Ja. Lekker hè? Zo. So. Johnny Be Good van Cliff Richard van Zetten. Dit is George Estra. KCL. I've got a new plan, gotta get a away. await Well, I better, I'm crazy. I better change my way.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 George Ezra en Cassio zijn zijn single. Als opvolger van eh uh, uit het even. Oh ja, Budapest. Don't stop. That Five 5 seconds of summer. of Summer. Zeg het nou eens een keer goed? 5 ja. Seconds of Summer. Summer, summer, summer. Het liedje heet Don't Stop. You know like you know like we stoppen nog niet hoor. We hebben nog uh, eventjes te uh, gaan, dus uh, we stoppen nog niet. Ik heb weer, weer wat leuks gevonden, kijk of dat nou werkt. Zo denk je met tent van Mohammed mijn zoontje opgestolen vind die was gratis voor niets, goedkoop is nooit opgezet. Dit is het dorp, ik weet nog hoe die was, met de met stroom met gas, mijn vrouw was hele dag aan het breien bent. Ik tref van echt de schappen wol, met dronken weer met alcohol. Als je schat, ik wil graag breien. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen. Naar deze mooie aan Maar ik had echt nooit kunnen dromen Die show lopen dan. Ik ging toen merken in de fabriek, maar die machine was antiek, dus ik zei baas, ik kom eens kijken.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 Maria, heeft een woord geleerd, die heeft geëmancipeerd. Ik denk ik ga reizen naar Turkije. Ik was heel blij dat ik hier in kon komen. Nadat ik een mooie cavaler, maar ik had echt nooit kunnen dromen. Die zou zal lopen aan de haak. Humor vind ik dit. Ja, ik vind het echt humor. Uh, Ali Osram was het En uh, persiflage op het dorp natuurlijk. En uh, nou, ik hoop niet dat... Nou ja, oké. Maakt het ook eigenlijk uit. Gewoon het dorp van Ali Osram. Juist. Exception! Rick van der Linden, Rijn van de Broek, Rob Kruisman, Haap van Kamp, Kort Dekker en Peter de Leeuwen. Ja, dat waren ze toen, hè. Van hun allereerste LP, het had eigenlijk ook hun, uh, hun eerste single moeten worden, maar uh, het, uh, de pech achtervolgde hen. Want uh, toen de plannen daarvoor bekend kwamen, kwam er net een Engelse band. Die heette The Love Sculpture. Die kwam ook met de sabeldans. En uh, toen hebben ze uiteindelijk de fifth genomen. En dit als B-kantje. Uh, de sabeldans. Daar hebben ze de fifth genomen. En dat werd een knaller van een hit voor Exception. Natuurlijk. Jawel. Goed, zo meteen weer het regennieuws nieuws en de agenda. En uh, ja, eerst nog even een plaatje. Ja, dat weten we nou wel. We gaan nog even een leuk plaatje doen. En dan het Regio Nieuws. En dit is Cornelis Vreeswijk. Die oude rotte verrekte auto Blues. Nou, ik was net uitgelaten uit een statelijke detentie. Ik had anderhalf jaar gedaan. Dus ik wende me meteen tot een Soos Excellentie. En ik vroeg hem om een goede baan. Maar dat ik een genie.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 Ik hier te soppen met een slang en een borstel en bevrijd die auto's van klei. Op die horen depressieve, smerige, agressieve oude autowasserij. Kijk een man met mijn potentieel, rook toch minstens een Havana sigaar. Maar tot nog toe rook ik, check en ik draai mijn eigen scheel en mijn dromen draaien uit elkaar. Yeah. En ik snap er geen bal van. Excuseer me dat ik dit zing. Maar ik waggel als een heent in de waterval, man als een onbekend Hans Wiegeling. Dus vergeet jij maar martini en je cocktail, de rest vanavond. Nee, dat gaat niet, lieve schat van mij. Vanwege deze agressieve, smerige, depressieve oude autowasserij. Mm -hmm. Vergeet jij maar martini en je cocktaildress de rest vanavond? Nee, dat gaat niet, lieve schat van mij. Vanwege deze agressieve, smerige, depressieve, oude auto -wasserij. Vanwege deze agressieve, smerige, depressieve, oude auto -wasserij. Cornelis Vreeswijk, een uh, muidenaar, een aantal wereldberoemd geworden in uh, Zweden. En hij heeft daar zelfs in Stockholm. Is er een plein naar hem genoemd? Het uh, Cornelis plein. dan op zijn mm. Zweeds natuurlijk. Cornelis Plein. Maar um, <laughs> verder. <laughs> Verder hebben ze daar ook een museum, uh, speciaal Cornelis-Vreeswijk museum. En dus elk jaar uh, rond deze tijd, zo in de zomer, is er nog een, uh, een festival daar... op dat Cornelis-Vreeswijkplein, Cornelis-Vreeswijkplein. Hey, um, en dat, um, dat, daar wordt heel veel van zijn liedjes nog door andere artiesten uh, wordt dat ge gespeeld. Hij is echt een, een, een, een icoon daar... Eh de zelf was een groot fan van Jim Grouchy. Dat is ook wel te horen natuurlijk, want dit was een vertaling van de nummer van Jim Grouchy. En dat heette die oude autowasserij Blues. Jawel, nou bent u weer helemaal op de hoogte. Ja, toch? Voor Zandvoort en de regio. Hier is uh, Angela de Koning met het regionieuws en de agenda. Elke vier maanden exposeren kunstenaars van de beeldende kunstenaarsvereniging Zandvoort hun werk in de collegevergaderaar van burgemeester Niek Meijer. Dit keer zijn het werken van Hellevink, fotografie en Femke Jorritsma, keramiek. Een mooie gelegenheid voor de kunstenaars om hun werk te presenteren gezien het vele bezoek dat de burgemeester ontvangt.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 De nieuwbakken Imker haalde zo'n 18 kilo aan pure honing op. En dat is helemaal niet slecht voor het eerste seizoen. Herinneringen bij de mensen kwamen terug. Vroeger kochten wij zo'n honingraad en peuzelden die met elkaar op. Al dus een van de hoogbejaarde bewoners. Een bijzondere inmiddag waar nog lang over nagepraat wordt. Want Bodaan Honing is in het winkeltje te koop. En de overgebleven was gaat naar een klooster waar de nonnen nog op ambachtelijke wijze kaarsen maken. De voorjaarshoning is uh, lekker mild en uh, smaakt enigszins naar lindenbloesem. En uh, de najaarshoning smaakt een beetje naar munt en tijm. Omdat uh, bijtjes op dit moment daar hun nectar vandaan halen.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 De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuigen zijn geweest... van de straatroof in de Zeestraat. In de Festivari-Jungle-Stage... De agenda! Nogmaals. In de Festivari-Jungle-Stage zullen DJ's en artiesten plaatsnemen... die eens... ...een zijn met de energie van het publiek... ...zodat alle kleurtonen maximaal tot leven komen. De filosofie van Safari Club blijft... ...dat we geloven in de kracht van het samen doen En samen maken we er een grote, blije chaos van... ...zodat iedereen na afloop met een verzadigd gevoel de jungle uitstapt. De entree bij Safari Club aan de Boulevard Palensloods... ...is gratis... Uh,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 Naast al deze kramen zijn er de hele dag diverse attracties... straattheater en muziekshows en nog heel veel meer. Heel leuk voor zowel jong als oud. Dan op het gasthuisplein bij een groot meezingfeest... bij het Wapen van Zandvoort. Lekker meezingen met muziek van de 60s tot nu. En dat is de tiende, als ik het goed heb dus aanstaande zondag. Zoals nu onderhand wel bekend is... speelt de Zandvoortse band Logan's Blues... zondagmiddag 10 augustus vanaf <coughs> 5 uur... in het bekende café Lauren Hardy aan de Haltestraat. Op het programma staat tijdloze classics... overgoten met de voor de band zo typerende blues sound... Na het dramatisch verscheiden van J.J. Kale... Uh, en uh, de grote belangstelling die er voor hem is op dit moment... wordt hij zeker niet vergeten. En uh, naast deze Kale uh, worden er stukken van The Rolling Stones... Doors, Kings, CCR, Muddy Waters en Eric Clapton gespeeld. En dan wel in de inmiddels bekende Logan's Blues Style... Op zondag 10 augustus organiseert 402 Automotive het Nationaal Oldtimer Festival op het circuitpark Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's als historische racewagens. Voor de liefhebbers weer een dagje uitgebreid genieten op het circuit. En tot zover de agenda. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Geleidelijk neemt de bewolking toe en vanmiddag en vanavond draait het om flinke hoosbuien met onweer. De wind waait uit het oosten tot, noordoost, tot zuidoosten en is overwegend matig. De temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Vanavond nog flinke buien, maar komende nacht wordt het weer droog met opklaringen.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 ook zondag en de dagen daarna is het wisselvallig. De zon schijnt weliswaar geregeld, maar dagelijks komt het ook tot flinke plensbuien. Mogelijk met onweer. En de temperatuur eh, daalt nog een beetje naar rond de 20 graden. Tot zover. The lake, the ...de geplaatst van Earth and Fire. Het zanger Johnny Journey Kaagman natuurlijk. Ach, geweldig nummer. Storm and Thunder. Nou, dat past wel een klein beetje... ...bij wat ons te wachten staat de komende duren denk ik. Tenminste, als je de weersverwachting mag geloven... Dus, uh, het is, het is zo'n zo periode, hè? Het is vandaag ook 45 jaar geleden dat de Beatles bezig waren met het nemen van foto's op die uh, beroemde zebra van, van Abbey Road. Weet u dat nog? Ja, op die hoes van Abbey Road, er staat natuurlijk één foto, maar er zijn er veel meer genomen. En uh, daar waren ze dus vandaag, 45 jaar geleden waren ze daarmee bezig. Zo, bent u daar ook weer van op de hoogte? Nou, Logan's Blues, luister maar even, zo moet het. Eric Clapton, hey. The Breeze. Hey. De Breeze. je Bent speelt, als ik het goed heb, morgen bij Noordend in Harlem. Het winkelcentrum Marsmanplein. Ter promotie van de nieuwe CD: Kensington All for Nothing. Ik dat het morgen was, hè? Ja, geloof het wel. Dan nou, moet u morgen naar uh, Platenzaak Noordend. Dat is bij het Marsmanplein Harlem Noord. Waar spelen ze dan om hun nieuwe CD te promoten? Kensington. Dat is een geweldige band, ik wou. Ik heb ze gezien door een beveiligingspop. Ik was behoorlijk onder de indruk van wat ze daar vond. Ja, soms zit je thuis, hè. Dan zit je lekker in de tuin. Dat had ik dus gisteravond bijvoorbeeld. En ik gewoon heerlijk in de tuin. Ik denk, goh, wat zit ik hier lekker? Uh, dan had ik mijn tabletje aanstaan en even op YouTube een beetje zitten klungelen. Toen vond ik eigenlijk dit. En uh, dit, is eigenlijk een, dit, dit, dit laat ik eigenlijk horen om Albert Jan even een beetje te plagen. Het laat ik eigenlijk horen om Albert Jan, Albert Jan Vos. He. So af en toe hebben we zo'n battle, weet je. Een uh, battle of the giants. Nou, Albert Jan let op. Dit is wel heel uniek. Eric Clapton is dit. Live at the Budokan in 2001 in Tokio. Moet je horen. Het is instrumentaal, maar het is zo geweldig. van het nummer kan ik u helaas niet vertellen. Het concept staat natuurlijk weer op zo'n uh, videosite, maar de ondertitels <laughs> zijn in het Japans. Ja, dat ben je lullig lezen dan natuurlijk. Maar uh, wat wel zeker was, dat is dat het uh, Eric Clapton was live at the Budokan, dat is die grote tent in, uh, in Tokyo, een heel groot uh, hal is dat. Uh, waar we ook van dat sumo worstel een plaatsvinden en zo. De Beatles hebben er ook op getreden onderaan. En wie niet eigenlijk. De Boedo kan dus. Eric Clapton samen met zijn band. Een geweldig concert uit 2001 was dit. En ik draait het eigenlijk even om Aldert-Jan even te vragen. <lacht> nou, wat zit erop jongens? We gaan uh, een reisje maken naar Friesland. Yep. Hup, soep, brood en brei. En eh... Uh... <lacht> Beide goed. <laughs> ja, uh... Je leert het dan wel We gaan alleen Leeuwen en gaan vanavond weer Within Temptation live zien. Dat vind ik wel erg leuk. Ja. Nou, zeg jij eens netjes in het Fries tot ziens en welterusten in de mens of zo, weet ik dat. Nou, een nogelijk weekend. En ooitje, ontsmoor, morgen, niet. Nou, tot maandag maar weer, hè. Ja. Ik begrijp nou weer even waarom ze bonenvaartjes vermoord hebben bedokken. Maar, oké. Uh, tot maandag, dan zijn we er weer uh, met dit programma. Tot ziens, dag! Tot... Via de kabel op 104.5